Wij willen dat er in Nederland meer nadruk wordt gelegd op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van mensen om hun keuze kenbaar te maken. En een systeem waarin dat heel goed zou kunnen is het actief donorregistratiesysteem. Waarbij mensen heel nadrukkelijk gevraagd wordt, maak je keuze voor donorschap of als je het liever niet wilt is het ook prima. Maar maak die keuze kenbaar zodat op het moment dat jij komt te overlijden de nabestaanden in ieder geval niet met die lastige vraag geconfronteerd worden. Ondanks grote voorlichtingscampagnes is het aantal beschikbare organen de afgelopen jaren nauwelijks gestegen. De standpunten van de VVD en de PvdA over donorregistratie liggen ver uiteen. Of een nieuw donorregistratiesysteem ook onderwerp van gesprek is tijdens de formatieonderhandelingen, willen de twee partijen niet zeggen. Politieke onrust in Libanon na de bomaanslag van gisteren in Beirut. Het hoofd van een inlichtingendienst en zeven anderen kwamen om het leven bij die aanslag. De Libanese regering zat urenlang in spoedberaad. Correspondent Sander van Horen. Sander, wat is er uit dat overleg gekomen? Dat de premier graag het ontslag van zijn kabinet wil indienen, maar dat de president dat voorlopig nog even in portefeuille houdt. En daar tekent zich meteen het hele lastige politieke systeem eh, in Libanon. Eh, in feite staan de Shiiten op dit moment tegenover de Soenieten. De Shiiten die steunen, even grosso modo, eh, de Syrische regering en de Soenieten die steunen de oppositie. De meneer van de inlichtingendienst die gisteren vermoord is, dat is een Soeniet. Nu, de premier is ook een Soeniet, maar hij staat aan het hoofd van een regering die hoofdzakelijk uit Syieten bestaat. Dus zie je de, de problemen zich meteen vertalen naar het kabinetsniveau. En vandaar dus ook dat de president heeft gezegd, laten we, even laten we even kijken of we meteen Libanon niet ook in een onzekere politieke situatie kunnen storten. Wat moet het ontslag van de regering oplossen? Een, een Grote druk, druk en boede vanuit de Sunnitische gemeenschap. Je hebt het uh, vooral vannacht, maar ook vandaag wel gezien dat in uh, wijken die vaak onrustig zijn, uh, meteen mensen met wapens de straat op gingen. Dat sommige straten werden afgezet met brandende toebanden. Dat er uh, hier en daar schermutselingen ontstonden. Nu, zojuist nog een uur geleden, het uh, kantoor van de Syrische Nationale Partij, dat is een partij hier in Libanon, die uh, werd belegerd. Nou, daar moest de politie tussenbij komen. Onrust dus. Nou, dus de oppositie, die uh, gaat morgen het hoofd van die inlichtingendienst begraven. en Ze hebben opgeroepen om daar een massale bijeenkomst van te maken. Ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren. Dat is morgenmiddag. En die oppositie heeft opgeroepen aan de regering om af te treden. ja, de premier uh, wil daar dus wel aan gehoor aan geven. Maar ja, het is toch een beetje zoeken op dit moment naar een politieke oplossing. Want Libanon die kent dit maar al te goed. Een soort grote aanslagen. Die weet natuurlijk wat het is om burgeroorlog. En er zijn nog altijd heel veel mensen die het niet daar naartoe opnieuw willen laten afgeleiden. Ja, het is dus niet duidelijk wat dat eigenlijk zou moeten oplossen. Eh, ontslag van de regering en de nieuwe regering. Even voor goede orde. De Libanese oppositie zegt dat, dat Syrië achter die aanslag van gisteren zat. Zijn daar harde bewijzen voor? Er zijn geen harde bewijzen voor. De mensen hier die zeggen, uh, ga er maar niet vanuit dat dat uh, gaat komen. We hebben al te veel aanslagen gehad die eigenlijk nooit zijn opgeëist of opgehelderd. Maar het wijst toch wel die kant op. Nogmaals, die meneer die was hoofd van een inlichting die met name de Syrische betrokkenheid hier uh, uh, onderzoekt. Een hele korte tijd geleden nog uh, een politicus gepresteerd die ervan verdacht wordt om bomaanslagen zoals deze van gisteren uh, te organiseren in Libanon. Nou ja, Dat is dus een... een, een een, een, een schop tegen het been van de partijen... die het hier uh, goed hebben met Syrië. En de verdenking gaat dan ook meteen die kant op. Nou ja, Syrië heeft in alle tonen aarde ontkend. Hezbollah, eh, de Shiïtische partij hier, die uh, de Syrische steunt... die heeft ook in alle toonaarden ontkend. We zullen het misschien, is de trieste conclusie, wel nooit weten. Zonder van in Libanon. In de Brabantse plaats Geffen is het oorlogsmonument onthuld... waarover afgelopen week discussie ontstond. De onthulling is rustig verlopen en was volgens de gemeente stemmig en respectvol. Er waren ongeveer 150 mensen. Het monument wordt uit voorzorg wel bewaakt. Het was eerst de bedoeling dat op de gedenkstenen... ook de namen kwamen van Duitse militairen... die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Geffen zijn gesneuveld. Na kritiek van Joodse organisaties ging dat uiteindelijk niet door. Nederland is nalatig bij het registreren van problemen... met borstimplantaten, zeggen twee advocaten vanavond in Nieuwsuur. Door het gebrek aan toezicht zouden vrouwen onnodig gevaar lopen...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 De Pueblo Soberano van Helmin Wiels werd de grootste partij van het eiland. Hij wil uit het Koninkrijk stappen. Vandaag gevraagd is gisteren gegeven, zegt Madeleine van Torenburg van het CDA erover. André Bosman van de VVD benadrukt dat onafhankelijkheid een keuze is van Curaçao zelf. Maar als de mensen dat willen, krijgen ze alle steun van de VVD, zegt Bosman. Het initiatief ligt op Curaçao. Dus we kunnen wel vanuit Nederland van alles roepen. Het moet gebeuren, Dat moet nu gaan, uh, gaan, gaan spelen...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 Nee, dat zijn de partijen die nu door de kiezers van Curaçao voor dat soort gedrag uh, weer beloond zijn en weer in het zadel geholpen worden. Dus als u het niet erg vindt, is mijn reactie, dan moeten ze ook zelf maar uh, uitzoeken hoe dat ze dat weer oplossen. De PVV vindt het beter voor de Nederlandse belastingbetaler als Curaçao uit het Koninkrijk stapt. De partij zal komende week het kabinet vragen hoe dat zo snel mogelijk kan geregeld worden. Ook de SP is voor onafhankelijkheid, net als veel mensen op het eiland zelf. En dat merkte verslaggever Rien Kamer vandaag. Het is de ochtend na de verkiezingen en de kraampjes zijn weer open. Het ijs wordt in grote zakken aangeleverd om de drank hier koel te houden. Een aantal mannen zit voor Fort Amsterdam. Het regeringscentrum hier op Curaçao, maar ook de plek waar de gouverneur zetelt, de vertegenwoordiger van het Koninkrijk hier op Curaçao. En de mannen, ze hebben het erover en ze vinden het een prima uitslag, de verkiezingen van gisteren. Heel mooi! Het is een prettige overwinning van de Soberanos. Want ze hebben hard gewerkt om dat te bereiken. Dat is de partij die onafhankelijkheid wil. wil die dat, wilt u dat ook? Ja, in één dag moet je onafhankelijk worden. Maar die, die, ze hebben het zo, zo gedaan... om de mensen een beetje um, ja, te motiveren... om op eigen benen te staan. Het is niet zo dat morgen... Afhan afhankelijk willen worden? Ik vind het goed waarom? Weet, weet je waarom? Omdat we moeten dingen veranderen. Veel dingen moeten veranderen. En wat bedoelt u met veranderen? Onafhankelijk worden? Changes of things. Plenty things have to change. En... But I'm going. <laughs> I have things to do. We moeten gewoon uh, beetje bij beetje en die, vooral de corrupte mensen wegwerken weg om een mooie staat van de wereld. is heel mooi en we moeten een paradijs van maken. In Noordwolde in Friesland is een 45-jarige boer gedood door zijn eigen stier. Het lichaam van de man werd vanochtend gevonden in een weiland. Een getuige had de man zien liggen en 112 gebeld. De agressieve stier werd door omstanders op afstand gehouden terwijl de politie en brandweer het lichaam uit het weiland haalden. De stier wordt afgemaakt. Er is onduidelijkheid over een schadevergoeding voor mensen... die de salmonella-bacterie hebben opgelopen na het eten van zalm. Letselschadeexpert expert Drost vertegenwoordigt ruim 100 mensen. En volgens hem is er een akkoord met de verzekeraar van het visbedrijf. Ik heb gisteren een telefoongesprek gevoerd... met de vertegenwoordiger van de verzekeraar van de firma Foppen. Dat is inmiddels ook per e-mail aan mij bevestigd. En daar is uitgekomen dat de verzekeraar... De mensen die schade hebben gereden ten aanzien van de salmonella besmetting schadeloos gaat stellen. De woordvoerder van Volpen weer spreekt het verhaal van Drost. Hij zegt dat er nog een breed gesprek loopt met de verzekeraar. Zeker 950 mensen zijn ziek geworden van de besmette zalm. Drie mensen zijn daaraan overleden. Sport. In ja, Rotterdam is het Nederlands kampioenschap Judo aan de gang. In het topsportcentrum is verslaggever Matthijs Westraat. Matthijs, de stand van zaken. Ja, het is hier dag één van twee dagen judo, waarin maar liefst veertien nationale titels worden verdeeld. Een uh, uiterst matig bezet toernooi, want de meeste toppers hebben afgezegd. Ze hebben de Olympische Spelen nog in de benen en voor hen komt dit NK echt te vroeg. Vanaf de tribune kijken zij dus nu naar uh, ja, zeg de best of the rest. Vandaag de lichte helft van het programma. En een uh, goed uur geleden zijn we begonnen met het finale blok. Dat gaat van licht naar zwaar. En inmiddels zijn er vier titels vergeven. Bij de allerlichtste dames, die wegen uh, niet zwaarder dan 48 kilo is... ging het uh, goud verrassend naar de nog maar 15-jarige Geneviève Bogus. Birgit Ente is in uh, die klasse favoriet, maar zij is een van die afzeggers. Bij de mannen tot 60 kilogram verdedigde Mikkel Solmine met zijn titel met succes. Hij won de finale met twee keer een Wazari van Jamie Rijmakers. Kitty Bravik is Nederlands kampioen geworden in min 52. En zojuist zagen we hier Jasper de Jong zijn finale partij winnen van junior Degen. Nog drie finales te gaan, het wordt spannend. Inge Dekker is bij de, de korte Baan in Berlijn twee keer derde geworden op de 100 meter vlinderslag en op de 50 meter vrije slag. Dekker, die volgend jaar haar studievoorrang geeft, moest in de finale van de vlinderslag alleen de Italiaanse Bianchi en de Zweedse Hansson voor laten gaan. Op de vrije slag waren een Duitse en een Amerikaanse sneller. Vanavond komt de top 4 van de Eredivisie in actie. Koploper Twente speelt uit tegen Rodier C. PSV ontvangt Willem II. De nummer 3 Vitesse moet uit naar NAC en Ajax. De nummer 4 speelt in Amelo tegen Heracles. Alle wedstrijden zijn vanaf 7 uur te volgen in Langste Lijn. Er is verkeersinformatie bij de AWB Tamara Bruggemans. Ja, het is dringen op de A7-hoorn richting Zaandam. Tussen Purmerend Noord en Purmerend Zuid, Purmerend Zuid zijn wegwerkzaamheden... waardoor er minder rijstroken beschikbaar zijn. En daarom staat er voor Purmerend 6 kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending... medisch specialisten en patiëntenverenigingen... willen aanscherping van het systeem van orgaandonatie. Politieke onrust in Libanon na de bomaanslag van gisteren in Beirut. En een ruime kamermeerderheid zal niet dwars liggen... als de bevolking van Curaçao onafhankelijkheid wil. Dit was het NOS Journaal, zodadelijk de NTR met Pavlov. Nederland is een land van spaarders. We sparen voor later...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 Goedenavond, welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Vorige week werd bekend dat het consumentenvertrouwen in de week van de verkiezingen eindelijk weer eens omhoog was gegaan. Even dachten we invloed te hebben, een vorm van controle. Volgens psycholoog Bastiaan Rutjes zijn we daar altijd naar op zoek. Straks een gesprek met hem over waar wij dat houvast menen te vinden. En we hebben live muziek van Stefan van der Zanden. Eerstejaarsstudenten die lid zijn geworden van de studentenvereniging... worden deze weken ontgroend. Dat is voor velen geen feestje. Excessief alcoholgebruik, gebruiken, treiterij en uitputting. In 1997 overleed er zelfs een student in Groningen tijdens de ontgroening. Waarom wordt er zo aan die ontgroeningsrituelen vastgehouden? We praten daarover met prestatrice en relatiecoach Mariska Hulscher, die ook ooit ontgroend is, en met psycholoog Hein Lodewijks... die onderzoek heeft gedaan naar de effecten van ontgroening. Eerst maar eens even met jou beginnen, Mariska. Um, uh, wat gebeurde er tijdens die ontgroening van jou? Um, in de tijd dat ik ontgroen was, 1984... Um Klinkt ook <laughs> vreselijk lang geleden. P, he, gek. Drie ja. weken ontgroend. Ja, ja. Drie weken. Drie weken achter elkaar. En. Um, uh, ja, het komt eigenlijk gewoon op neer dat je drie weken lang bezig gehouden wordt. En dat is uh, met uh, uh, liedjes zingen, een musical maken, maar ook. Uh, dat klinkt vrij uh, onschuldig. Dat klinkt ook erg onschuldig. Uh, maar ook um, in een huis uh, logeren um, en uh, nou ja, daar eieren bakken s ochtends En um, s'avonds in de zaal, uh, hè, dat is dan de zaal van de sociëteit, staan en met oudere jaars gaan praten. Nou. Dat zijn onder andere de activiteiten. Maar dat klinkt al heel gezellig. Dat klinkt nog helemaal niet als, uh. Uh, als vernedering. Nou, de, de ontgroening is natuurlijk niet voor niets een ritueel. En een um, uh, ritueel moet ook wel altijd een heel klein beetje mysterieus blijven. Uh, maar aan de andere kant is het ook weer niet zo mysterieus. Want het is um, uh, op een bepaalde manier mensen leren kennen. Maar je wordt op de proef gesteld. Hè? Dus uh, de gesprekken... Ik kan me herinneren op mijn eerste ontgroeningsavond... stond ik met twee dames... En toen kreeg ik uh, al vrij snel een klap in mijn gezicht, wat overigens totaal niet mag. En daar wordt ook op gecorrigeerd. Maar toen heb ik toch maar even teruggeslagen en gezegd van jongens, gaan we praten of gaan we slaan. Wist ik veel. Uh, maar de toon is dan wel een beetje gezet. En uh, ik dacht toen ook wel even van nou... Maar dacht je niet van, ik ga hier als de weer weg? Ik ga hier nee, niet want ik wist he? wel van tevoren, hoewel ik niet echt goed voorbereid was. Ik, bedoel, ik had alleen Soldaat van Oranje gezien. Nou, dat, he, <lacht> <lacht> dat is <lacht> natuurlijk <lacht> toch ook niet echt uh, genoeg. Maar ik vond het ook wel weer spannend. Hoe ga ik hierin staan? Hoe ga ik dit drie weken doen? Terwijl ik kan niet weg, ik kan niet naar huis, in principe. Het uh, is toch een beetje Expeditie van, maar dan net even anders. <lacht> maar was je volgzaam? Nou, dat nul. Nee, dat niet echt. Maar dat heb ik ook wel gemerkt. Want ik moest iedere dag ook op een soort strafklasje uh, komen. En dat was niet vanuit het principe om maar even tegen de draad in te gaan. Maar één was ik ook best wel naïef. Uh, in die zin, ik wist er weinig van, van de geldende moris. Dus soms zei ik gewoon als iemand me dan aanbood in een studentenhuis... waar ik dan lunchte om te gaan douchen, zeg ik nou, dat doe ik wel even. Maar dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling en een grap. En um, um, uh, soms vond ik ook wel, dan kregen wij een opdracht... Ik maar herinneren dat wij een, een jaarlied volgens mij moesten bedenken en uh, we hadden dat met een aantal groep mensen bedacht en aan het einde van de dag toen werd er eigenlijk gezegd nou <coughs> gooi dat maar in de prullenbak want wij hebben een lied en toen zei ik tegen die mensen jongens dan moeten we eigenlijk even met z'n allen boe gaan roepen <lacht> en niet omdat ik nou echt zo boos was maar meer dat is toch lachen uiteindelijk stond ik daar ja. natuurlijk weer in mijn eentje dus en uh, toen moest uh, je weer op het maand komen en ik natuurlijk weer even een, een soort van uh, reprimande uh, dus in die ontgroening denk je wel een beetje van je eigenheid. Hè, blijft dan even niet zo heel veel over. Maar je hebt geen uh, vieze schoenzolen moeten likken? Of, uh... Dat soort dingen heb ik nooit hoeven doen. Ik, bedoel, ik kan me zelfs ook niet herinneren dat, dat, dat we nou zo exclusief uh, uh, moesten drinken. Dus um, ja weet je, ik ben zelf lid geweest in, in, in Leiden van Minerva. Um, ik heb ook het idee dat het misschien nu wel veranderd is. Maar ik heb er zelf niet een. Ik, ik zag wel mensen om me heen, ook vrouwen die dan af en toe een traan moesten laten. Um, maar ik heb zelf daar eigenlijk weinig van gemerkt. Dat het, um, dat het nou zo uh, dat ik er echt heel veel last van had. Ik had wel in de gaten. hé, hey, wacht eens even, ik moet alert zijn. Want ik hoef me niet alles laten welgevallen. Bastiaan uh, Rutjes, uh, uh, ben jij kapot gemaakt tijdens je studietijd uh, bij een ontkoming? Nee, ik ben, niet, uh, ik ben geen lid geweest van een studentenvereniging. Uh, ik heb wel. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, dat zeg je ik, uh, dan, hè? Ik ja. studeerde in Nijmegen en dan was dat niet, uh, niet zo heel erg groot. Daar hebben ze niet voor die, voor die korfballen. Ze dus zijn er wel, maar ze zijn een uh, minderheid. Uh, Nijmegen is zelfs een aantal jaar geleden een alternatieve studentenvereniging uh, opgericht. Vol uh, gothics en alternatievelingen. Dus dat, uh, dat is dan weer Nijmegen. Gothics? Ja. ja, ja. Leuk. Uh, ik ben wel soort van ontgroend bij mijn afstudeerrichting richting cultuur- en godsdienstpsychologie. Nou hadden we hadden een ritueel in een bos. Uh, waarbij een aantal als priesters verkleide oudere studenten. Uh, je meenamen naar een soort uh, altaar. Dan moest je gaan, uh, gaan liggen. Uh, geblinddoekt. En vervolgens kreeg je een olijf in je mond gestopt. Nou, dat, dat viel dus reizen bij. Daar uh, uh, uh, hebben we het hier over. Ja, we het over. Heinlodenwerks. Ja, dat vraag ik me nu ook af. Want ah, uh, ja, jij bent voor, uh, de psycholoog die uh, daar onderzoek naar heeft gedaan, maar even je eigen ervaringen. Ik, ik heb, uh, ben geen lid geweest van de studentenvereniging. Dus ik ben in die zin uh, uh, ook niet ontgroend. Alleen uh, in een andere vereniging, uh, in, in mijn fietsclubje, een jaar geleden, ben ik wel ontgroend. En uh, dat ging als volgt. Ik werd lid van die fietsclub. En dat waren rondjes van 40, 50 kilometer. En uh, uh, het idee was: uh, de laatste 10 kilometer uh, is het ieder voor zich. Dan werd het dus in de gesproken echt koers. Ja. En uh, de oudere leden hadden afgesproken dat ze om beurt zouden demoreren... en dat, ik, dat ze mij dus, uh, de, uh, de, de, de, diegene die de weg sprong, uh, die moest ik terugpakken. En dat kan vijf, zes keer. en de zevende keer zit je ongeveer uh, dood op je fiets. En dat wisten ze natuurlijk van tevoren. En uh, ze zaten allemaal ach, keurig achter in mijn wiel te lachen... Dus ik ben ja, inderdaad geslaagd voor mijn ontgroening. Maar toen was je een lange volwassen man. <laughs> uh, uh, uh, en niet uh, voor het eerst uh, echt vanuit huis of kamers. Nou, dat is verschil natuurlijk. Ja, Klopt. dat is wel heel anders. En, en niemand van jullie is ook leider geweest van een ontgroeningspartij? Jij, Mariska? Nou ja, leider. Bij... Uiteindelijk word je allemaal tweedejaars. En wat en, heb jij gedaan en als met als je die... als tweedejaars, dan mag je dus hè, uh, ook gaan ontgroenen in de zaal. Je hebt natuurlijk ook allemaal commissietjes. En dus dat doe je dan ook. Maar ik weet wel dat ik toen zelf ook dacht... van nou, het gaat natuurlijk heel erg over je eigen moraal... en de manier waarop je er zelf in staat. En je weerbaarheid op die leeftijd. Hè? De mate van waarin je je laat beïnvloeden door een omgeving. En sommigen zijn er gevoeliger voor. Zijn misschien nog wat onzekerder. Dat is ook niet zo gek. Hè? Veel mensen zijn toen maar 18, 19. En um, ik denk dat het wel goed is, ook als je jong bent... En je bent zeg maar een soort chef de equipe van de sociëteit, of je zit in een commissie, of, of wat dan ook, dat je, daar, dat je daar wel alert op bent. En ik heb wel het idee dat sinds Groningen dat meer uh, nog wel wat meer gebeurt. Toen die studenten overleed in 1997. Ja. Ja. Aan een excessief drinkgelag. Ja, maar dat klopt ja. ook. Hè, want sinds die tijd is de commissie dokter, uh, volgens mij heet het de commissie dokter opgericht. Dus als opdracht de verschillende ontgroeningsrituelen rituelen door te lichten als het ware. En uh, de excessen binnen te perken te houden. En uh, dat, dat ging op basis van vrijblijvendheid volgens mij. Maar... Je hoefde als vereniging nee, er niet maar, aan mee te uh, werken. Uh, uh, er zijn een aantal andere excessen geweest uh, daarna. En dat betekent dat verschillende studentenverenigingen minder meer te horen kregen dat ze, als, als ze doorgingen dat ze geen subsidie meer kregen. Hm. Dus sinds... Wat overigens het koor niet krijgt. Maar goed, nee, dat ja, daar gaan laten. Dus... En ik denk ook dat de excessen overal wel gebeuren. Alleen het is natuurlijk een beetje door de beslotenheid van de vereniging. Dat mensen denken van hé, hey, wat gebeurt hier nu? Uh, en ik zal zeker niet ontkennen dat ik zelf ook wel denk dat daar dingen gebeurd zijn die. Maar ik denk dat dat een beetje samenhangt met de leeftijd. Ik denk dat als we kijken om ons heen. Wat gebeurt er in die groep van 18, 19, 20? Dan zien we natuurlijk genoeg excessen. Dus die verantwoordelijkheid ligt, denk ik, ook gedeeltelijk bij ouders. Opvoeding en contact houden uh, uh, uh, met je kind, enzovoort. En verder moet je natuurlijk toch maar zien wat een kind daarmee doet. Het is in die zin: uh, vind ik het een mooi ritueel? Uh, is een ritueel nodig? Nee. Maar dat is ook niet de functie van een ritueel. Nou. Ik heb het toch wel een. Uh, een bijzondere periode gevonden. En uh, mijn gekke nullen-shirtje heb ik nog steeds thuis liggen. En nou, daar kijk ik toch wel... als ik dan af en toe mijn klerenkast opruim... want ongeveer één keer in acht jaar is het, denk ik, <laughs> nou, Dit is toch wel een aparte periode in mijn leven geweest. Maar iedereen die lid zou willen worden... zou ik wel aanraden om te zeggen van... joh, weet je, kijk even naar jezelf. Als je weerbaar bent, hè, uh, of genoeg weerbaar bent... Uh, neem het niet te serieus... Uh, al is dat best lastig als je daar eenmaal in zit... om dat ook je bewust van te zijn. Hein Lodewijks, uh, jij bent psycholoog en je ja. hebt uh, um, ja, ontgroeningen uh, onderzocht. Ja. Wat heb je ontdekt? Wat is uh, de functie van ontgroeningen? Wat heb ik ontdekt? Heb nou, eerst een aantal opmerkingen over, over de, de voorgaande spreekster. Uh, ik, ik vraag me af, kijk, de functie van ontgroeningen is vaak... Dat de ervaringen tijdens hoe neger die ervaringen tijdens des te leuker en uh, attractiever hier de groep achteraf vindt. Dus ik vraag me af of dat deze positieve verhalen <lacht> op een of andere manier functie zijn van de ontgroening die je hebt meegemaakt. Dat is altijd de soft, oude theorie. Eigenlijk dat, wat Mariska heeft meegemaakt. En, de, ja, dat, ik, ik wil niet psychologiseren, <lacht> maar het zou best wel eens kunnen. <lacht> wat zegt nou de hele oude theorie dat uh, die vorige eeuw 1960, dus echt heel lang geleden, en die is afkomstig van uh, Vestinger en dus de Cognitieve ik gooi maar even die term of cognitieve je verwarring. Je ontkent wat je. Ja, je rationaliseert. Weet. Ja. En die theorie zegt in wezen: Kijk, eigenlijk is, is er het volgende aan de hand. Uh, er zijn wel een aantal condities waar je moet voldoen. En je moet wel vrijwillig. De keuze hebben gemaakt om lid van de vereniging te worden. Je moet er moeite hebben voor hebben gedaan. Als je dat niet hoeft te doen, dan heeft het toch geen zin. En je moet een beetje achter je keuze staan. Dus als je van je ouders uh, gezegd wordt: Hup, jij gaat niet in die, die vereniging, dan werkt het niet. Wat er vervolgens gebeurt, is dat je een aantal negatieve ervaringen meemaakt. Bijvoorbeeld de tandenborstel, de, de brug in de oude, oude grachten, Utrecht schoonmaken. En eigenlijk valt die groep heel erg tegen. Dus eigenlijk vind je het ook helemaal niet leuk. Dan heb je dus. In je hoofd twee tegenstrijdige gedachten. Verdorie, ik ben vrijwillig lid geworden van die groep. En ik, echt, het is niks hier zo. Hoe los je dat probleem op? Dat is dus de cognitieve verwarring die je meemaakt. Ja. En volgens de theorie... En dan ga je los waarderen. je die verwarring, Dan ga je de... de je waardeert de, de, de, de aantrekkelijkheid van de groep. Die ga je opwaarderen. Omdat de negatieve ervaringen... Meestal... bovendien hmm. die moet je nog meemaken. Of ze zijn, liggen te vers in je geheugen. Dus in cognitieve zin ga je die groep aantrekkelijker maken. En ik je, me dat echt... dat nou, jou, je ziet heel veel, kijk, ik, uh, er ziet nee, heel nee, veel programma's op televisie... ala la een Expeditie Robinson. En het gekke is dat dus even down the drain gaan... Uh, ook te maken heeft met de behoefte van de mensen... om zichzelf op de proef te stellen. Wat kan ik aan? Tot hoe ver ga ik? Ik hoorde uh, daar in Expeditie Robinson... Willy, ik weet niet hoe die van zijn achternaam heet... die zei, ik wil mezelf tegenkomen. He, dat was zijn wens. Dus um, ik denk niet dat 18-jarige studenten misschien dit zo denken. Maar ik weet wel dat ik misschien achteraf zoiets heb van, nou, ik vind het toch leuk om mezelf... dat je jezelf tegenkomt. Ja, maar even want je terug wordt op naar, verschilt. Ja, ja, maar even terug naar heen. Jij zegt eigenlijk met die theorie... mensen gaan hun eigen keuze goed praten. Ja. ja en, om, en, en maar nog erger, hoe negatiever de ervaringen tijdens... Ja, dus de, hoe erger het tijdens de ontgroening... des te leuker je dat groep achteraf vindt. En dat hoe is dat te verklaren? Omdat je ze super is, goed praat? Van, ja, vanwege, van, juist vanwege die, die cognitieve verwarring in je hoofd. van hoe erger het is... Denk, ja. maar, en je ziet het, in de groep echt niet zitten, zit je met een probleem. Alleen, alleen. maar om jezelf te verontschuldigen. Uh, ja, maar ja. Um, uh, ik, ik heb zelf nooit uh, bij een vereniging gezeten, maar vrienden van mij wel. En die hebben nog steeds contact met, ja. met, uh, um, uh, met anderen uit de, die groep. En uh, het is wel, um, ze zeggen van ja, weet je, het, het bindt je heel erg. Ja, en dat is ook dus een functie. Dat is precies maar, een functie hoe... van, van de, kijk, uh, uh, uit, uiteindelijk. Uh, is het zo dat, dat de, de, je, moet die, die, die, die, je moet die binding als het ware creëren? En een van de ideeën is door de mensen die negatieve ervaringen te met, te met te maken en hoe erger die ervaringen, des te groter de binding met de, met de groep achteraf. Dus omdat je, je samen verzet tegen ik, degene bij, die jou verneert. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, ja, dat is het, dat als, althans het oorspronkelijke basisidee. Maar hoe lang blijft dat effect? Uh, als, ik, als ik dit soort verhalen hoor vrij lang. Nee, is dat, die dat is helemaal niet waar. Want... Ongeveer, nee. Nee, heb nee, jij natuurlijk... nog contact, Marjuske? Ja, ja uh, in die zin um, is dat natuurlijk een, het is een, het is een ontzettend groot netwerk. Het is ook wel zo dat, ook al ken je iemand helemaal niet meer echt van vroeger... of heb je, daar, heb je die ooit maar één keer gezien... het feit dat, dat mensen dan lid zijn geweest, bindt op de een of andere manier wel... En ik kan dat niet zo heel goed verklaren, maar dat gevoel is er. Ja. Hè? En ja. dat vind ik wel bijzonder. Ook al ben ik echt niet iemand die het alleen maar glorie halleluja vond. Ik, ik, ik ging best wel in verzet. Ik vond het belachelijk dat je koelkast, Aha. ijskast, fruit, groen... Ik, dat, dat maar, je dat soort dingen allemaal ja, moest doen. Um, Wat moest je doen met een ijskast? Nou ja, je <lacht> mocht bepaalde woorden... je koelkast, ijskast, taartje... Nou, maar, Riska, uh, oh, je je ja. hebt toch ook nog een binding met de kinderen... met wie je op de lagere school hebt gezeten? Nee, maar dat is denk ik ook de leeftijdsgroep. de leeftijd... Oké, okay, je het, bent 18, 19. Dan heb je, dat blijft je gaat doen. in één keer de wereld ontdekken. En dat zal misschien ook een rol spelen. Of heb jij een Lodewijks, echt effect gedaan naar hoe lang dat uh, groepsbindende. effect die zin. Ik heb, ik heb wel, uh, dat heet longitudinale onderzoek. Dat wil zeggen dat ik uh, die verschillende ontgroeningen onderzocht heb ja. vooraf. En de, de, de mensen bevraagd vooraf, tussentijds, achteraf, et cetera. En de periode waar ik het bevraagd heb als uh, iets van drie weken of twee weken nadien. Maar let op, het is ontzettend moeilijk onderzoek natuurlijk. Hè? Het zijn gesloten groepen. Ja. Uh, je verveelt die mensen als het ware met een aantal vragenlijsten, terwijl ze in allerlei in de turbulentie van de ontgroening zitten, met feesten met vernedering, vernederende ervaringen, etcetera, et cetera. Dus de mensen moeten ook nog eens een keer bereid zijn om die vragenlijsten in te vullen. Dus, dat is knap lastig. Maar ik heb je dus alleen maar drie weken na dato... naar het eind van de ontgroening, hebben ze onderzocht ja. in twee onderzoekingen. Ja, want het is en, natuurlijk maar een maar, paar, paar weken eigenlijk. Het is maar een paar weken. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat, dat, dat, dat de functie niet uh, op een lange termijn kan werken. Dat ik snap weet maar, niet of nou alleen die ontgroening het is. Want daarna, dat is natuurlijk wel met zo'n vereniging... veel mensen lid wordt ontzettend veel georganiseerd. Heel veel feesten, de Litouwers ja, kwamen los, allemaal... Dat staat los van de ontgroening. Nou, ik vielen. geloof dat dat wel die band creëert... omdat je elkaar gewoon veel ziet... Ja. Heel intensief. Ja, ja. ja. ja. Maar, maar ik was, nog niet, oh, sorry. Okay. Nee, ik was nog niet klaar met mijn verhaal. Want dat, dat, dat verhaal van die cognitieve verwarring is maar één verklaring. Die verklaring staat nog steeds in de handboeken. Hè. Dat, dat ja, klopt ook dat wel, ja. denk ik. Uh, de andere verklaring is, lijkt meer meer op wat op, op, op, op, op de vorige spreekster zei. Is, is, Mariska? Uh, Mariska, ja. Ja, sorry, de, Mariska? Mariska, ja, sorry. Mariska. Ze doet wel eens wat op televisie. <laughs> Maakt helemaal niks uit hoor. Uh, uh, ja, ik kijk niet zoveel tv om eruit te <laughs> Oké. Okay. Um, de andere verklaring is dat, je, dat de ontgroening op een of andere manier... een zekere mate van kameraadschap of zusterschap creëert. En dat gaat op een hele specifieke manier. En die hebben ook die ontstaan ook onder invloed van die negatieve ervaringen. En die specifieke manier is de kameraadschap. En dat zijn kortdurende, spontane wisselwerking tussen mensen. Dus je hebt een nacht slecht geslapen, vier uur op, op papel gestaan... en je krijgt wat even aangestoten, joh, joh, het lukt wel weer. Meer is het niet, hè? Dus het is geen langdurige sociale ondersteuning, et cetera. Af en toe een grapje vertellen, elkaar een beetje helpen, et cetera. Naarmate de mensen meer dat soort kortdurende, spontane interacties meemaken tijdens de ontschroening, des te leuker ze de groep ook vinden. Ook achteraf. Dus dan gaat het niet zozeer om de tegenstrijdigheid in je hoofd, als het ware. Van, ik vind het hier eigenlijk helemaal niet leuk. Als je dit, dat soort kortdurende interacties meemaakt, dan creëert het ook die groepensbinding. Dat versterkt variabel, het dan eigenlijk? Dat versterkt het, ja. Die kameraadschap versterkt de groepsbinding. En dat zou misschien een ook een mogelijke verklaring zijn ja, voor dat Mariska is, dat is, ik, Verhaal. Ja, dat, dat, dat klopt inderdaad wel. En ik denk dat het ook niet zo gek is. Alleen in een hele korte periode maak je best wel veel beetje vervelende dingen mee. Ja. Dat bindt als je allebei aan dezelfde ja. kant staat. Maar dat is in het echte leven natuurlijk ook zo. Alleen dit gaat natuurlijk als een razende roeland ja. en gebeurt iedere dag. Ja. Mag ik er geen dingen aanroeren? Maar van Hinten beschreven in de Volkskrant... de aanleiding van die ontgroeningen die nu aan de gang zijn... Ja. Uh, daar zien we de mensen die later in het bedrijf ja. grote pestkoppen worden. De mensen die dus uh, de feuten de eerste jaar ontgroenen. Dat is wel een beetje gefrustreerde opmerking ja. hoor. Dat ja, maar... is makkelijk ook. Ja. Oh. <laughs> ja. jij zei aan de telefoon tegen mij. <laughs> Ik denk toch dat mensen wel eens blijvend beschadigd zijn. Absoluut, dat klopt. Ik denk zeker dat, um, maar dat is niet alleen in ontgroening, maar als, als mensen blootgesteld worden. Maar dat kan ook bij een Expeditie Robinson of ook bij. Een, een, een programma waar je echt op de proef gesteld wordt... stel dat je daar mentaal of fysiek niet helemaal weerbaar genoeg voor bent... zou dat in mijn ogen ja, zeker schade kunnen opleveren. Um, maar dat is niet alleen voorbehouden aan een ontgroening. En, en, en, um, ik denk dat dat altijd... Nee, er zitten altijd een paar mensen tussen die daar zijn. Van, wij hebben het hier voor het zeggen en wij mogen iedereen wel een beetje vernedigen. Dat zou ja. best wel eens een houding je kunt, kunnen zijn. Je kunt ook een opmerking maken van, luister eens, die... Uh, uh, kijk, als je lid van Anzanko wil worden, moet je kunnen zingen. Ja? Met ja. andere woorden, die, die, die, die ontgroening hebben die zien ook een functie. Bijvoorbeeld, ik denk ook dat dat... We're toch van, niet van, van, van dat ze van kunnen hoge... studeren? Nee, en dat, dat is de vraag, dus dit is de goede vraag. Maar uh, uh, van, van vroeger uit, denk ik, ik, ging het toch om een, een soort uh, uh, uh, toets... op, op je uh, fysieke en psychologische weerbaarheid. Van vroeger uit, hè? ik zeg niet dat dat op dit moment sprake is. Maar dat was oorspronkelijk wel de functie, ja? Nou, kun je, dus, en, en hoe dan ook, en ik hoor het verhaal ook, want het gaat toch om hoe, hoe, hoe weerbaar ben je? Ik denk en, kun, het je geluid, en kun je ik er kan. tegen? Snap je? En, en in die zin is het inderdaad een, een soort test op je, op, je, op je weerbaarheid. Dan kun je goed praten of slecht praten, dat, we, dat is een andere vraag natuurlijk. En je kunt ook de vraag stellen of dat het op dit moment in het huidige tijdschrift nog... nog Goed is om dat zo te doen. Maar dat is een, uh, dat is een andere vraag, denk ik. Dus uh, uh, wat jullie betreft, komen er voorlopig uh, niet vanaf. En moeten we doorgaan met die ontgonning? of in ieder geval met die. Nou, ik vind het gewoon een prachtig ritueel. En het vervelende is altijd dat de mensen die het dus ritueel niet hebben meegemaakt, die hebben natuurlijk altijd de grootste mond. Wat ik ook helemaal begrijp. En ik verdedig het ook niet omdat ik het moet verdedigen. Ik vind ook absoluut hè, dat daar aandacht aan besteed moet worden. Hoe ga je daarmee om? En Gelukkig gebeurt dat nu ook meer. En dat, ik mag daar gelukkig ook een steentje aan bijdragen. In ieder geval bij Minerva. Um, maar je moet het ook wel zien als een beetje een leuk avontuur. Okay. Kom op, jongens. Goed. Dank je wel. Dank je wel. We hebben muziek aangekondigd. Steven van Sander die zit hier steeds op een krukje te luisteren naar ons. En hij gaat een lied zingen over het gevaar van verleidingen. Wish I was blind. I see a lie Is it my heart, is it a cry A trap of the brain I have to deny I close my eyes when I see a lie What can I do when I see a lie Met Wish I Was Blind. En in december uh, toert Stefan door Nederland. Van 1 tot en met 12 september gaat hij in 12 dagen langs alle hoofdsteden van de provincies. Meer informatie vindt u op zijn website stefanvandesande.nl. U luistert naar Radio 1. Tot 7 uur Pavlov. In Pavlov praten we met presentatrice Mariska Hulser... en met de psychologen Hein Lodewijks en Bastiaan Rutgens. Toen we een paar weken geleden mochten stemmen steeg het consumentenvertrouwen. Nu is het weer gedaald. Want het moment dat we even aan de knoppen mochten zitten... is al lang weer voorbij. De mensen houden ervan. Controle te houden op ons leven. Bastian, jij hebt onderzoek gedaan... naar hoe wij in ons leven op zoek gaan naar een houvast. Wat was de aanleiding om uh, zelfs over dit, op dit onderwerp te promoveren? Hm, goeie vraag. Um, ik, niet, denk ik, echt een persoonlijke uh, situatie of gebeurtenis... Uh, maar ik ben wel altijd geïnteresseerd geweest... in hoe mensen in de, zeg maar, de essentiële psychologie... Dus hoe geven mensen zin uh, aan, hun aan, hun, uh, aan, hun aan hun bestaan, ja. uh, betekenis. En controle hoort er een zeker zijn ook bij. Controle is belangrijke motivatie. Uh, als je controle hebt, als je het idee hebt dat je... nou ja, positieve gebeurtenissen kan faciliteren... en negatieve gebeurtenissen kan uh, tegengaan... dan geeft je dat, uh, nou ja, bepaalde houvast en... Uh, uh, nou ja, het is een, een van die fundamentele uh, menselijke behoeften, zeg maar, die... Uh, ja. Uh, ja. Positieve gebeurtenissen faciliteren, dat ja. klinkt heel technisch. Uh, ja. ja, sorry. Nee, maar, <laughs> nou ja, positieve uh, dingen opzoeken en negatieve dingen vermijden. Ja. Eigenlijk, ja. En maar dat had niks met de fase waarin jij toen in je leven zat te maken? Nee, nee, nee. Het is eigenlijk uh, iets wat uh, per toeval... Uh, toeval is nog zo'n ding waar mensen eigenlijk helemaal niet van houden. Maar <laughs> het is eigenlijk wel per toeval zo ontstaan. Ja, uh, ja langzaam naar het onderwerp toe gegroeid eigenlijk... En, uh, ja, daarop verder uh, geborduurd. Uh, voor we even verder praten met je, wil ik even van Heijn Lodewijk, zo ik. Herken je dat? Het is jij in een onzekere situatie dat je denkt. Tch, maar ik heb ja. altijd nog iets om aan vast te klampen. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou ja kijk, volgens mij is de, een van de eerste dingen die je doet als, als je. Als je dat we dingen meemaakt, is het, is, het, is het veilig of is het onveilig? Ik weet niet of dat uh -huh. klopt. Uh, en, en dat dus, dus als als het was de eerste beoordeling in je hoofd. En als ja. het goed is of slecht, veilig of onveilig... als ja. het veilig is, dan is het probleem opgelost. Als het onveilig is of onzeker, dan he, ben je op een of andere manier... Maar het is, is niet iets dat aan, jij aan, denkt, aan aan doen. God helpt me altijd wel. Uh, nou, dat, dat, dat, daar heb ik niet zoveel last meer, meer van. <laughs> en Mariska? <coughs> nou, ik, ik, ik ben best wel een redelijk controlfreak, denk ik wel. Ja, ja. Uh, maar ik ben, en daar loop je dus dan ook tegenaan. Want we hebben natuurlijk maar heel weinig controle over uh, zaken om ons heen. Behalve over uh, min of meer dan, maar daar zijn de meningen ook over verdeeld. Uh, de manier waarop wij denken, in ieder geval ons gedragen. En um, ik, ik, ik herken het wel dat, je, dat het een, een prettig gevoel geeft. Zo, hey, hey, ik heb het even Maar waar vind jij dat alvast dan? Waar je het alvast, bij mij vind ik dat um, um, uh, bewustzijn en uh, in staat dus zijn om uh, bewuste keuzes te maken. Dat geeft mij je een op gevoel je ratio. van... Nee, daar heb ik het dus niet over <laughs> een ratio. <laughs> Bewustzijn is voor mij een soort balans tussen uh, ratio en gevoel. En uh, vandaar ook, ook, ook kunnen handelen. En dat geeft mij meer een gevoel van vrijheid uh, en rust. En acceptatie natuurlijk. Hè. Kan je een voorbeeld geven? Um, ja, als je, als je natuurlijk alles maar rationeel uh, benadert... dan ga je al snel merken in het leven dat dat de lading niet dekt. Want waarom voel je dan op een bepaalde manier zo? Je kunt niet alles relativeren. He, soms is het ook een kwestie van accepteren en daarop vertrouwen. En dat is wel een beslissing die je met je hoofd kunt nemen. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die dan zeggen van... ja, hallo, maar ik voel het niet. Nou, dus In mijn beleving bestaat dat gevoel. En uh, werkt dat voor mij rustig. Ik heb, ik heb meerdere momenten gehad in mijn leven dat het heel slecht ging. En dat je, als je de zaakjes op een rijtje zet, dan zeg je: uh, dit is waardeloos. Maar uh, juist door de controle los te laten, je, ik me eigenlijk een stuk rustiger ging voelen. Bastianetjes. Ehm. Um... Nou, vertelt Mariska dat ze een redelijke controlfreak is. Mm. <laughs> maar he, he, heeft iedereen evenveel behoefte aan controle? Nee, daar zitten wel grote individuele verschillen in. Uh, sommige mensen hebben echt een beetje het controlfreak regelen. Uh, Anderen wat minder. Uh, controle is op zich wel een fundamentele menselijke behoefte. Dus iedereen heeft wel een bepaalde mate van controle nodig. Alleen Waarom? Uh, ik denk omdat... Uh, de, um, als je op een succesvolle manier wilt interacteren met de wereld, met je omgeving, moet je toch het idee hebben dat je tot een bepaalde hoogte althans uh, uh, daar wat over te zeggen hebt. Dus uh, je wilt de wereld ook een klein beetje naar je hand zetten. Als het niet lukt, dan ga je je aanpassen. Dan ga je nadenken, nou, ik, ik pas mij wel aan aan de wereld. Dat kan natuurlijk ook. Dat noemen ze secundaire controle. Zeg maar. Dus als je niet mm -hmm. primair controle hebt, dan in ieder geval nou, pas, dan pas ik me aan. Uh, Doen ze ook wel emotionele coping, zeg maar. Dus je gaat het eigenlijk gewoon uh, een beetje accepteren. Je voelt je misschien een keertje wat minder uh, goed bij iets. Uh, maar toch, ja, het liefste, als je kijkt... er is toch een soort hiërarchie, zeg maar, in die behoeftes. Mensen hebben toch het liefste. Hoe dat komt ze zelf... dat eigenlijk? Dat de een daar meer behoefte heeft nee. dan de ander? Dat de een meer, zeg maar, wat volgender is? Ja, ja. ja, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag voor een persoonlijkheidspsycholoog, denk ik. Uh, daar weet ik zelf wat minder van. Maar wat denk je? Uh, nou ja, kijk, een voorbeeld is... er zijn ook wel kostculturele verschillen. Dus, het uh, de mate waarin mensen controle willen hebben. Dus in collectivistische culturen, bijvoorbeeld Japan... is die behoefte aan primaire controle, echt zelfcontrole kunnen uitoefenen, veel die is lager. Ja. Die, is de, die mensen passen zich daar. makkelijker aan. Ja, aan en ik en, en, en, uh, vind het belangrijk dat zij als collectief... Hm. wel hè, de wereld kunnen beïnvloeden en daarmee uh, kunnen interacteren. Maar die behoefte aan persoonlijke controle is daar veel lager. Dus je ziet wel al uh, cultuurverschillen. Nou, dat zegt ook Westen. iets over het relatieve van, uh, van, de, van die, uh, van die ja. behoefte, ook alweer. Ja. Waar vinden de mensen die jou vast? Uh, nou, dat kan in van alles zijn. Het kan in religie zijn, het kan in uh, de politiek zijn. Hij heeft uh, God laten vallen, verdeelde hij net. Ja, maar dat, uh, ja. dat hoeft uh, niet zo heel veel te betekenen. Oh. Uh, we hebben uh, veel van ons onderzoek hebben gedaan aan de Universiteit van Amsterdam. Nou, uh, de UvA heeft een uh, vrij seculiere, uh, ja, niet gelovige groep uh, studenten rondlopen. En het meeste experimentele psychologieonderzoek uh, wordt uh, nou, toch gedaan met, met eerstejaars studenten. Het zijn gewoon proefpersonen die voor de hand liggen, die zijn makkelijk... Uh, uh, te, te verkrijgen zeg maar, als, als proefkonijn. Uh, dus als wij uh, dat soort seculiere studenten in het lab uh, vragen... en we meten dan toch de mate waarin ze geloven in God of in een hogere macht... dan zie je dat de studenten die we eerst controlewerk laten ervaren... significant meer uh, geloven in God of een hogere macht. En, dat en wat is bedoel je dan met ze... hogere macht? Nou ja, kijk, we fraseert het een beetje zo... omdat het woordje God op zich zou kunnen betekenen dat mensen een beetje... Nou ja, dan denk ik nee, daar heb ik niks te maken, ik ben niet religieus. Dus dan krijg je, uh, nou ja, daar gaan mensen niet meer mee. Maar Met mensen die macht, geloven in iets. Ja, een beetje ietsisten zeg maar. Ja, precies. Maar die die uh, horen bij dezelfde club dan. Ja, ja dus, dus je ziet dat de uh, religiositeit onder studenten in Amsterdam is laag is, maar is niet afwezig. Dus dat is wel iets. En daar zit dus rek in. En door controlegebrek uh, te induceren bij bijvoorbeeld de helft van die proefpersonen... zie je dat bij die proefpersonen het geloof een beetje opschuift. Dus dat ze ietsje meer gaan geloven in God of een hogere macht, in ieder geval iets... Uh, met het idee dat die hogere macht... die, die, die, die uh, toch vanuit een bepaalde plek invloed op de, de wereld, zeg maar. Dus die, die maar het is eigenlijk heel gek, want um, uh, als je ergens in gelooft... dan weet je eigenlijk nog steeds niks zeker. Ja. Dus je geeft eigenlijk alles uit handen... en dan ben je die controle ja. helemaal kwijt. Ja, maar de controle ligt nu bij een andere instantie. Uh, instantie uh, uh, agent, zou je kunnen zeggen. Dus Het is echt een entiteit die... De wereld beïnvloedt en op het moment dat je besluit, nou die god of nog macht is in ieder geval die niet kwaadwillend, die is welwillend. Uh, uh, hey, het is de god van mijn geloof. Uh, zou je kunnen zeggen: Nou, dan heb ik liever dat die god van mij uh, de wereld beïnvloedt uh, als ik het zelf niet kan dan uh, iets anders. En uit jouw uh, onderzoek bleek ook dat, dat uh, mensen ook enorm gaan hechten aan het vooruitgangsgeloof. Die ja. wetenschap gaat ons wel. Uh... Ja. richting geven ja ja wetenschap uh, wetenschappelijk vooruitgangsgeloof is iets dat de ja sinds de verlichting eigenlijk is uh, opgekomen als een nou ja uh, een alternatief misschien voor een religieus geloof uh, je vervangt de hemel het idee in, in, in, uh, in, uh, nou, in een een prachtig hemel eigenlijk met een soort utopie op aarde hè? dat dat idee dus daar werk je samen met alle mensen naartoe nou ja met vooruitgangsgeloof hè, komt het woordje faciliteren weer dus daarmee maak je eigenlijk dat uh, uh, de wereld steeds meer onder controle komt en is dus langzaam toewerkt naar een soort utopische uh, samenleving. Hm. Uh, op het moment dat je je dat voorstelt, nou ja, uh, kan, uh, kun je je voorstellen dat dat uh, compensatoire controle is, dus als dat controle compensatie geeft, als dus je zelf weinig controle hebt. Dus het idee dat je, nou ja, een goed voorbeeld is uh, denk ik de medische wetenschap. Als er een nieuw medicijn wordt gevonden voor een ziekte waar we tot nu toe geen controle over hadden, uh, dan uh, heb je eigenlijk via dat geloof in medische vooruitgang, heb je dan toch het idee van hé. Hey, we kunnen wel degelijk vooruitgang boeken. En dus meer controle hebben over dingen waar we vandaag de dag nog niet die controle over, uh, over hebben. Maar uh, heb je dit onderzoeken ook met die studenten aan de universiteit? Ja. ja, maar ja. zij weten ook dat de wetenschap heel vaak faalt. Ik verbaas ja. me daar wel over, eerlijk gezegd. Over dit, dit, en, uh, deze uitslag. Ja. Zou dat uh, te maken hebben de, met, met de tijd waarin we nu zitten? Nou ja, kijk, die studenten die zitten natuurlijk, die zijn ondergedompeld in het academische. Dus ik snap best dat zij de wetenschap. Nou ja, naar zich toe trekken op het moment dat het nodig is om, om, om eh, daarmee nou ja, toch een beetje het gevoel te krijgen dat, ze, dat er echt controle is. Want en ook als die studenten had je weer in een ja. eh, onzekere situatie gebracht. Ja, sterker nog, eh, eh, bij dit onderzoek hebben we studenten in een eh, vliegtuig eh, een vragenlijst laten invullen. Dus eh, ik hoor net al dat het moeilijk is soms om vragenlijsten uit te delen. Voor, eh, tijdens een ontgroening bijvoorbeeld. Nou, wij hebben dus eh, een student in, tijdens een vlucht eh, vragenlijst laten invullen over de mate waarin ze controle ervoeren, vergeleken met een groep uh, studenten in de kantine. Nou, de controle was significant lager als je in een vliegtuig zit. Dat is ook wel logisch. Je mm -hmm. voelt uiteindelijk toch overgeleverd. Daar snap ik wel dat je ja. dan denkt, ja, maar dat is allemaal al zo vaak getest. Ik moet op die wetenschap vertrouwen, toch? Dus Dat is ja. toch niet zo gek dan? Ja, ja, ja dat is zo. Alleen uh, wat wij dus vonden was, er gingen meer en wetenschappelijke vooruitgang geloven... in het vliegtuig. Maar dat kwam dus, hebben we statistisch aangetoond, doordat ze minder controle ervoeren. Dus, dus dat, dat verklaarde zeg maar waarom ze meer in die vooruitgang konden geloven. Ik wil even naar jou, Hein Lodewijks. Want je vertelde net dat je uh, van het geloof bent afgevallen. Uh, dus daar vind je die houvast niet meer. Maar heeft de wetenschap uh, uh, die plaats ingenomen? Heb je meer vertrouwen in de wetenschap nu? Uh, ik ben nu een beetje aarzelend gezien... Aan een aantal recente incidenten in de sociale psychologie... Uh, die, uh, die dat vertrouwen toch wel een beetje geschaad hebben. Nee, maar, nee. nee, ik ben... Uh, in de loop der jaren ik wel erachter gekomen dat de, de, de, de kennis ook een beetje relatief is en dat de, de, de feiten bestaan tot, tot zolang het tegendeel bewezen is, om de waarheid te zeggen. Hm. Uh, waar ik wel een beetje in geloof, denk ik. Is een beetje in die, die existentiële vragen. Ik, want daar wezen heb je daar toch eigenlijk over. Je bedoelt, ja, die, ja. even dat woord ja. verklaren, hè? die existentiële vragen. Wat bedoel je ja, daarmee? Ja, nou die existentiële vragen van die onzekerheid in je omgeving. En die, die onzekerheid, die, die neemt... Uh, uh, dan, als maar dat is toch gewoon onzekerheid over je hele leven? Ja. Mm -hmm. ja, maar goed. De vraag is dan, in wezen, uh, wat die behoefte aan controle... Van, uh, uh, uh, Waar komt die vandaan in de eerste plaats? En ik vraag me af bij jouw experimenten... waar moeten ze controle over hebben? Juist. Snap je? Ik bedoel Kan je daar een, beetje, nou ja, een kijk, beetje uitleggen? De theorie die ik het meest gebruik... de compass-controle-theorie... die stelt eigenlijk de belangrijkste motivatie... is dat je de wereld kan voorspellen en beïnvloeden. Dus dat, er, ja. eh, dus dat de dingen niet toevallig en willekeurig zijn... maar dat je een beetje kan voorspellen... naar A komt B... En je hebt er zelf misschien ook nog wat over te zeggen. Dus die behoefte aan een ordelijke wereld waarin je leeft, waarin dingen niet zomaar uh, zeg maar random gebeuren. Dat is, dat is eigenlijk de primaire uh, motivatie. Nou, die, die, die, die orde uh, uh, die motivatie, die je, uh, uh, nou, je kan aan die orde voldoen door zelfcontrole uit te oefenen. Hè? Daarmee creëer je tijdelijk wat meer orde in je omgeving, want je, je bent in staat om die wereld te beïnvloeden. Als je, als je het zelf niet kan, kun je naar een andere instantie toe... die dat voor jou doet, maar je ook weer aan die orde... Okay. en voorspelbaarheid voldoet. Ja. Dus die orde en voorspelbaarheid, dat is, uh, dat is echt onderliggende... Ja. primaire motivatie, voor, uh, volgens die theorie althans. Ja. Maar ik hoor jullie helemaal niets zeggen... ja, ik weet niet of ik hm. dat dan even nu mag zeggen... Mag. Niks, niks zeggen over... Um, Waar dat dan volgens jullie dan echt om draait. Het is toch een beetje wetenschappelijk wetenschappelijk gewaal. Excuse me, ja. Waar denk ik veel mensen dan ook bij denken van ja, dan heb je weer zo'n wetenschapper. Kijk, de wetenschap is wat we nu weten. En we, hebben ook, we weten ook dat sommige stukken in de wetenschap zichzelf ook weer achterhalen. He? Eerst dachten namelijk ook dat de aarde plat was. Even uh, he, flauw gezegd. En toen kwam de wetenschap. Maar dat geeft ons een prettig gevoel. Want he, het is heel vaak bedenken iets te weten. Uh -huh. Maar wat weet je nou werkelijk? Jouw je, onderzoek, ja. is dat dan de waarheid? Oh, nee, Tot nee, voor nee, zolang nee. die duurt. Ja. Nou, dat geeft helemaal niks hoor, niets te nadelen. Want misschien win je er wel een hele mooie prijs mee en dan ben ik helemaal blij voor je. Maar het gaat erom dat we, we zijn van nature en nieuwsgierig we willen dingen weten. Dat geeft denk ik ook wel een beetje de behoefte aan, hè? de controle waar jij het over hebt. Maar uiteindelijk achterhaalt zich dat steeds weer. Ja, maar dat is ja, toch ja. precies de essentie van het vooruitgangsgeloof. Ja. Dat het beter wordt. En daar Weet zegt ik, hij... Wetenschap is wel cumulatief. Dus ja. als je kijkt naar uh, decennia, decennia van wetenschappelijke bevindingen... dan zie je wel dat er gebouwd wordt. En Absoluut. Als je, op een gegeven moment, als je maar vaak genoeg ook onze repliceert... Nou. wat nu een belangrijk uh, issue ook is ja. in de sociale psychologie... dan merk je op een gegeven moment... Hè, als je op verschillende plekken in de wereld... Ja. in verschillende laboratoria bepaalde bevindingen herhaaldelijk... Uh, repliceert, nou, dan kun je op een gegeven moment ook nog zeggen: Nou, nu <tie> hebben we echt aan kennisvermedering gedaan. Dan weten we ietsje meer over hoe mensen nou ja, omgaan met bijvoorbeeld controlegebrek of onzekerheid. Ja, ja. en uit jouw onderzoek kwam ook nog iets opmerkelijks: dat mensen zekerheid verkiezen, ook al is die zekerheid helemaal niet zo prettig. Mm. Boven hoop, mm -hmm. hoe verklaar je dat? Um, nou ja, kijk. Het gaat om de context. Hè? Dus uh, wat we daar ook weer deden, we, we versterken de controlebehoeften... door tijdelijk bij uh, de helft van de proefzoon de controle uh, af te nemen. Kijk, en dan op dat moment is die motivatie om controle te herstellen... of in ieder geval voorspelbaarheid in orde, is op dat moment groter. En wat je dan ziet, uh, dan verkiezen mensen zekerheid... zelfs als je wat negatiever is, over, uh, laten we zeggen, uh, optimistische onzekerheid. Dat wil niet zeggen dat mensen dat in het dagelijks leven altijd... Doen, dat is ongetwijfeld nee, niet zo. Maar als we nou eens ik... dus praktisch naar ons leven vertalen... Mm. is het dan dat je liever in een ongelukkige relatie blijft hangen... Mm. in plaats van te denken breken en een nieuwe kans maken... waardoor ik misschien gelukkiger word? Nou, je kan het misschien vergelijken met uh, nou, de partijen waar mensen op stemmen. In tijden van crisis en onzekerheid zie je dat mensen... toch gaan voor een wat grotere politieke partijen. Die wat PvdA, uh, CDA, VVD. Omdat dat <coughs> uh, toch wat meer houvast uh, uh, zou kunnen bieden. Nee, nee goed. Okay. Ja. Maar het is uit je comfortzone komen. Ja, ja, ja en, en, als, het, en als die, die wereld eigenlijk echt onzekerder is, dan kun je naar dat soort uh, uh, zaken toewerken. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd uh, zo is. Dus het ligt aan die behoefte. Ja, maar ik vind Marisa, deze, deze, jij bent een heel... relatiecoach ja. ook. Dus herken jij dit ook? Zie jij nou mee? deze herken ik heel erg? En ik, ik, ik zie vooral in, in verstoorde relaties, maar. Gelukkig heb ik dat dan niet heel vaak bij de hand gehad. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die echt in situaties zitten. Die mishandeld worden. Waarvan iedereen zich altijd afvraagt. Die zijn gek. Waarom? Ga, weg in, die, ga weg in godsnaam. He, of uh, uh, mentale mishandeling. Nou dat kan natuurlijk he, van, van kwaad tot, tot, uh, tot erger. En je ziet dat mensen het heel erg moeilijk vinden om uit de situatie te stappen. Eigenlijk wat jij al zei. De wereld daaromheen, dit is je comfortzone, hoe onveilig die ook is. Hij is een soort schijnveilig en in ieder geval je bekend. Weg. Hij is bekend ja. en daarbuiten is het nog maar de vraag hoe je dat allemaal gaat meemaken. Wie je gaat ontmoeten, of je het wel gaat redden, of dat allemaal wel gaat lukken. Ja. Dat vinden mensen doodeng, dus blijven ze relatief, hè, ik denk dat dat wel, uh, ik zie dat heel veel om me heen. Ik denk dat jullie dat ook wel herkennen, lang in zo'n situatie hangen. Ja. Maar hoe praat je iemand daaruit? Of hoe, wat, wat adviseer jij die mensen? Nou, ik denk niet eens zozeer dat... Ik kan geen keuze voor een ander maken... maar dit inzicht is wel al heel belangrijk. Mm -hmm. hè? Dat je... Hè, dat, ik denk dat het besef en het bewustzijn... van waar iemand... Hè, hoe dat werkt... en eigenlijk wat jij nu ook net zegt, dat dat al een eerste stap is. Dat moet iemand ja. wel eerst beseffen. Mm -hmm. ja. en, en Bastia, nog even terug naar die... Uh, wat uh, Hein die existentiële onzekerheid noemt. Ja. Waarom... Waarom kunnen we dat gewoon niet accepteren? Dat het leven altijd onzeker is? Waarom ja. moeten we toch. Dat hè, is of, een goede vraag. Uh, mensen zijn, denk ik, uh, toch. Verhalenmakers en zingevers. Ja. Dus je wordt geboren. Uh, en op een gegeven moment sterf je. En daartussenin wil je dat de dingen iets betekend hebben. En niet willekeurig. Maar dat, en dat is toch zijn. het leven wat je geleid heeft. Mm -hmm. Dat die betekenis eraan geeft of ja, niet? Ja, nee. En uh, dat is ook een manier. Als je een narratief, uh, zeg maar, uh, een narratief op je leven plakt. Dat is echt een verhaal. He, dus uh, dingen zijn niet zomaar gebeurd, maar het kwam... Uh, je, je houdt nou eenmaal van dit, daardoor ging je dat doen... en dat leidde weer dat je uh, een bepaalde persoon ontmoeten. Je brengt er een bepaalde brengt, logica in. Je brengt logica in je leven, aan je leven aan. Uh, en dat is ook misschien een van de redenen waarom mensen... over het algemeen, als je naar het grotere plaatje kijkt... Uh, wat moeite hebben met evolutietheorie. Met uh, Darwin, omdat veel mensen toch evolutie zien als een soort... Uh, ja, proces van willekeurigheden die elkaar opvolgen, zonder ja. dat er echt een logica of uh, ja. ordening in zit. Er uh, is dus ook uit onderzoek gebleken dat als je, daar, als je dat ietsje ordelijker uh, uh, brengt, of met ietsje meer zingeving erin. Hebben wij ook wel wat onderzoek naar gedaan, dat mensen ook wel wat meer evolutietheorie kunnen accepteren. En, en hoe breng je er ietsje meer orde in? Uh, door de misvatting weg te nemen dat het alleen maar over willekeur gaat, want dat is het natuurlijk niet. Natuurlijke selectie uh, is een complex systeem. Hè? Mm -hmm. Allerlei dingen die met elkaar interacteren. Maar volstrekte willekeur is het niet. Dus je weet als, een, als je in een omgeving iets verandert, dat de soort zich daar op een bepaalde manier op aanpast. Dus in die zin kun je het zelfs tot een bepaalde hoogte voorspellen. En als je daar wat meer de nadruk op legt, dan zie je al dat mensen denken: oh. Oh, dat valt eigenlijk wel mee. Dat is toch wel, dat is toch wel mooi... Het was wel de bedoeling dat wij eruit kwamen als mens. Ja. ja. ja die, die... Nou ja, die, dat misschien heeft... Het, eh, wij kunnen kiezen, doel, ja. wij, wij hebben, wij denken althans, dat we kunnen kiezen. En stel je nou voor dat alles al helemaal geregisseerd was... en dat het eigenlijk een groot mm -hmm. lachertje is wat mm -hmm. wij allemaal doen. Dat is natuurlijk zo mm. vervelend. Dus ik denk dat, dat het feit dat wij denken dat we kunnen kiezen... We kunnen kiezen. Ja. Dat is een aanname die de meeste mensen doen... Ja. Ook maakt dat we dat niet te veel uit handen willen geven. Ja. Nou kunnen wij niet kiezen tot hoe lang wij nog doorgaan, want het is bijna zeven uur, dus we moeten er een eind aan breien. Uh, Pavlov uh, uh, zit erop voor vandaag. Um, met dank aan Mariske Hulscher, Hein Lodewijk, zijn Bastiaan Rutjens en natuurlijk ook Steven van der Zanden. Luisteraar, als u wilt reageren, dan kan dat. Mail uw vraag of reactie naar pavlofradio.ntr.nl. Straks na het nieuws van 7 uur is langs de lijn hier weer. En wij zijn er volgende week. Graag tot dan. Fijne avond. Nog Een Bye. hele fijne avond. Informatie, educatie en cultuur. 6 november. Verkiezingen in de Verenigde Staten. Het derde en laatste verkiezingsdebat gaat dinsdagnacht over de buitenlandpolitiek. Why don't we just worry about Wat willen Amerikaanse jongeren horen? You know I mean? We Het land moet bezuinigen. Liefdadigheidsinstellingen vangen het gat op. Maar is het genoeg? Charity Churches will never be able to replace what the government currently does. There is simply not enough money. Amerika naar de stembus in bureau Buitenland. Morgenavond tussen 7 en 8. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.